5 Uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. Bij een brand in Hoofddorp zijn vijf mensen om het leven gekomen. Het zijn twee volwassenen en drie kinderen. Of ze familie van elkaar zijn, is nog niet duidelijk. De brand ontstond rond twee uur vannacht. De politie heeft het ANP gemeld dat er een explosie was, waarna er brand uitbrak. De achtergevel van het huis is weggeslagen. Het was een grote uitslaande brand in een huis in de wijk Tolenburg in Hoofddorp.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Sietze Braksma. Goedenacht, of goedemorgen. En uh, van harte welkom bij De Nacht op 1. Of welkom terug bij De Nacht op 1... Zometeen om half zes, ik zei het net al voor het nieuws, gaan we bellen met onze correspondenten in Focus op de Wereld. En vannacht zijn dat Peter van Buren en uh, we gaan ook bellen met Harneke van Dam. Zij wonen in respectievelijk Madagaskar en Mongolië. We gaan met hen praten over het nieuws uit hun landen en over de werkzaamheden waarmee zij zich momenteel bezighouden. Zo meteen is het uh, tijd voor een van de zomerhits van dit jaar, Beans and Fatback, uh, featuring Chris Berry met Reddy. Een heel fijn, vrolijk zomersnummer. Mijn eerste man die dit najaar gaat toeren door Duitsland, Paul Jong, met A Love of the Common People. Free.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 Living on a dream ain't easy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 She can.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 You cool It's that real good loving, The kind you can't afford In your ballroom gowns no warmer than my jeans caviar no more filling than a can of beans go to your classic concert I'll be with a local band keep your brand new everything I'll keep my second hand in your fitted bathroom got my water tap you think I'm full of envy I know where the money's at oh there's one thing I got You can't afford Wat een fijne plaat is dit. Hè? Vorige week kon je kennis met haar maken met Madeleine Peru. Vorige week was namelijk de Radio 1 weekse day. Het is een Amerikaanse jazz- en popzangeres. Ze heeft wat weg van Billie Holiday. Ze groeide op in Brooklyn, kwam in aanraking met muziek van straatmuzikanten... en van haar kerkpastor leerde ze piano spelen... Toen ze 15 jaar was, speelde ze, speelde ze als straatmuzikant... in het Latijnse kwartier in Parijs. Misschien heb je het ooit wel eens op straat gezien, kan maar zo. En uh, dit is uh, alweer haar zesde album, het heet Standing on the Rooftop. En op die plaatsen een paar opvallende covers van The Beatles en Bob Dylan... en ook nog van Robert Johnson. Nou, ik, uh, ik uh, denk dat ik die morgens eventjes uh, ga kopen. Het is tijd voor uh, een oude held, Paul Simon, Graceland.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 Everything will be alright. Het is Mad Words met Everything Will Be Alright. Het uh, hele nieuwe plaat, 2011. Dit waren natuurlijk Crosby, Stills and Nash. 1977, Just a Song Before I Go. Het is van een, een, hun eerste LP, Chris, uh, Crosby, Stills and Nash. En het was meteen een succes. Daarna kwam Neil Young erbij. En uh, toen werd het Crosby, Stills, Nash en Young. Het tweede album waar Neil Young bij speelde, Deja Vu, dat geldt nog steeds als een van de hoogtepunten. En ook het dubbele live album, Four Way Street, heeft het de tand destijds doorstaan. En daarna gingen de vier echter hun eigen weg. wisselend succes natuurlijk. De een scoorde meer succesvolle platen dan de ander. Het is zo meteen tijd voor Focus op de Wereld. Tot die tijd gaan we eerst nog luisteren naar Billy Ocean. Are you ready?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 together not so enough it's not so wrong but only human after all these changes Carrie Brothers en Laura Jansen, Something About You. En het is ook nog eens een liefdeskoppel. En die Carrie Brothers, die was anderhalve week geleden te gast bij de collega's op Radio 2, bij Lado 2. Ook terug luisteren via Lado2.nl, uiteraard. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en deze morgen zijn dat Peter van Buren in Madagaskar of op Madagaskar. Dat gaan we zo even verifiëren. En Hanneke van Dam in Mongolië. Dat kan niet op Mongolië zijn, dus dat is makkelijk. Peter, is het nou in of op Madagaskar? Het is een eiland, dus ik denk dat het op is. Maar hangen me daar niet, niet te veel aan vast. <laughs> Hang me daar niet aan op, hou je zeggen. <laughs> nee, hey, ja. Wat zeg je zelf altijd? Eh... Uh denk ik. Oké. Okay. Ja. Ja, de, de hey, ja. het om, is wat makkelijker om Madagaskar. Toch wel op. Het is wat makkelijker om Madagaskar ja. aan te houden dan uh, de plek waar jullie wonen, want dat is echt bijna onuitsprekelijk. Antana ja, Rivo. Maar het wordt in de volksmond over het algemeen wat Tana genoemd. Kijk, <laughs> dan weet ze hoe ze het makkelijk kunnen maken. Hanneke van Dam die, uh, die woont en ja. werkt in Mongolië. Uh, Hanneke waar woon en werk jij precies? Ja, ik ben in Mongolië inderdaad, dus hier geen e e eiland. Ik ben momenteel, of al zes jaar nu, 330 kilometer van de hoofdstad uh, Ula Mata verwijderd in de provincie Henti. Dat uh, grenst aan Siberië, dus het uh, klimaat is ook uh, Siberisch. Maar momenteel is het gelukkig zomer. Ja. Dus ik, uh, ja, ik zit hier in de steppen. Siberisch, dat betekent in de winter erg koud, maar in de zomer ook erg warm. Ja. En ja. is het echt warm het is... ook nu, of... Uh, nou, vandaag ging het, maar het kan goed in deze maanden dat het uh, 30-40 graden is. En dan gelukkig een droge wind. Het is niet erg vochtig, dus dat scheelt. Ja, en in de winter kan het dus 30-40 om en nul. Dus dat zijn extreme verschillen. Ja, gigantisch. Nu heb jij het uh, uh, daar bijna op het heetst van de dag. Uh, want het is uh, een stukje later dan bij ons. Um, hoe warm ja. is het nu? Maak ons even jaloers. Toen, ik denk dat het vandaag een graadje of 25 is. Een heel aangename temperatuur. Nou, dan uh, maak je ons niet jaloers, want wij krijgen het 27 graden vandaag. Dus lekker pur. <laughs> okay. Peter, even naar jou. Even het weerpraatje om uh, even uh, te beginnen. Uh, ja, is het daar een beetje weer? Ja, we wonen op, op 1100 meter, dus op zich valt het wel mee. Maar we zitten natuurlijk aan de andere kant van de evenaar, dus nu is het winter hier. Het is nu, het is nu half zeven, het is een jaar of acht buiten nu. En overdag loopt dat op tot tien tot 20 graden. Dat, dat beschouwen wij eigenlijk best wel als koud. Ja, echt winter en, hoor, jongen. S' avonds hebben we dan ook wel elke avond de open haard aan. En vergeet ook geen handschoenen aan te trekken als je naar buiten gaat. Nee. Ja, ik heb ook stro in mijn korpen. <güls> Heel goed. Hey, Peter, even ja. een introductie. Wat, waarom woon jij op Madagaskar? Uh, wij wonen hier sinds uh, 2005. En in 2006 zijn we begonnen met een, uh, met een hulporganisatie genaamd Hoever Eat. Omdat in het Westen zijn. Daarvoor uh, werken we, we al, uh, al enkele jaren in de, in de noodhulp. En, ook daar? En, want de Westkust, vooral zijn heel veel uh, vrij ondiepe rivieren, de meeste tijd van het jaar... waar vaak nog wel een kanaaltje doorheen loopt... waardoor je er niet met een auto doorheen kan, maar ze met een boot ook eigenlijk uh, on, onbruikbaar zijn. En met een hoevenkraft is, uh, ja, is dat eigenlijk een soort snelweg. En, ja. en een alternatief is er niet. Het zijn zeer afgelegen gebieden, er wonen ook relatief vrij weinig mensen... Maar ik bedoel, de wonen er voldoende om er, om er zinvol bezig te kunnen zijn. Het zijn echt wel een beetje de vergeten, de vergeten gedeeltes van een land die economisch weinig waarde hebben. Waar, als er al een economische ontwikkeling is in een land, dat dat in ieder geval niet de eerste gebieden zijn waar ze naar kijken. Nee. Er valt ook waarschijnlijk niks te halen, om het even heel grof te zeggen. Mm, ja, nou, Madagaskar is wat dat betreft nog steeds een onontgonnen gebied. Waar nog steeds heel veel grondstoffen nieuw worden gevonden. En olie toch nog wel. Ook meten door de huidige hoge prijzen. Ook nog wel wat olie hier en daar wordt gevonden. Dus er zit wel wat, er zit wel wat vooruitgang in. Maar nog niet veel. Nee. Um, uh, Harneke, wat is voor jou de reden om in uh, Mongolië te wonen? Ja, dat, uh, in mijn geval is het het. Uh... Het mysterieuze woordroeping, absoluut. Ik had dat nooit gedacht. Ik heb dat in een vorige uitzending verteld, hoe ik gewoon gebeden heb en uh, het Mongolië kreeg. En toen hier uh, inderdaad beland ben, helemaal uit een uh, totaal andere uh, beroepswereld enzovoort. En uh, uit de andere stad, Amsterdam. Ik doe hier verschillende projecten. Ik werk met uh, Help International, dat is een Duitse... ...hulporganisatie die zelf begonnen is ja, vanuit eigenlijk de drugshulpverlening. Maar die doen hier verschillende dingen. Het is een uh, christelijke organisatie, we doen ook evangelisatie... ...maar we willen vooral ook heel praktisch. Dus we werken veel uh, onder nou ja, de allerarmste en ook randgroeperingen. Zoals ik ben nu bijvoorbeeld zijn we bezig om een grote feestmorgen... ...in de lokale gevangenis voor te bereiden en om voor die mensen wat te doen... Dus dat zijn vooral dat we, mensen waar wij mee te maken hebben... die met verslaving en armoede en dat soort dingen kampen. Omdat hier eigenlijk weinig wordt gedaan anders voor deze mensen. Ja. En spreek je dan ook de taal? Uh, ja, dat, daar zit weinig anders op, want ja. niemand spreekt in Nederland. Nee, of zelfs zeggen. Engels uh, is hier. Dus uh, nou ja, ik heb het uh, met handen en voeten aldoende geleerd. En dat is nu wel te doen? Ja, ja. Nou, gelukkig. Um, dan even ja. weer terug naar, naar nee, Madagaskar. Nee. Ja, het, het, zou, het zou wat zijn inderdaad als je daar totaal niet voor slaanbaan kon maken. Toch, Anneke? Oh ja, ja inderdaad, dat, nou ja, dan kun je weinig doen natuurlijk. Ja. En je merkt ook, zodra mensen merken dat je hun taal spreekt, dat verwachten ze niet van buitenlanders, want weinig mensen spreken deze taal, dan gaan wel direct de harten open. Dat wordt zo gewaardeerd, dus dan krijg je ook weer een beloning voor je investering, zeg maar. Hè? Ja. Gaan we even terug naar, naar uh, Madagaskar. Um, ja, jullie werken dus met uh, hoevercrafts, Peter. En nu kan ik me herinneren dat uh, ja. de EO tijdens de jongere dag... geld aan het inzamelen was voor een nieuwe hoevercraft op Madagaskar. Ja, ja we, hebben, we zijn begonnen... We hebben er nu twee. Twee die al op leeftijd zijn. Hoeverheek bestond al langer in, in Engeland... en heeft al wel in andere landen gewerkt. Maar was ook een laag pitje. Dus die hebben toen wij hier zijn begonnen... hebben twee hoevercrafts gedoneerd... Wij zijn beide 15 jaar oud. Hebben beide hun sporen wel verdiend in, uh, in verschillende delen van de wereld. En hebben ook, bedoel, de technologie is zeker ook hard vooruit gegaan in de loop der, der jaren. Dus we hebben daarom geld gevraagd voor een nieuwe. Om die meer betrouwbaar is, die betere capaciteiten heeft. Ja, en dat is geweldig dat ze dat uh, op de eo Jongerendag dag bij elkaar hebben gebracht. En. Uh, en we nu dus een nieuwe hoevekracht kunnen verwachten begin volgend jaar, hoop ik. Oké, okay, want dat duurt nog wel eventjes. Ja, dat moet nog gebouwd worden en transport per container. Daar gaat ook nog wel een maand of twee tot drie meestal overheen voordat het hier aankomt. Ja. Dus dat, dat, dat heeft allemaal wat tijd nodig. En waar gaan jullie die hoevekracht voor gebruiken? Het, meerende, of het grootste programma wat we op dit moment nog steeds doen is medische zorg. Samen met, uh, met de organisatie MAF werken we in een programma Madagascar Medical Safari. En daar uh, werken we het merendeel met vrijwillig meewerkende artsen uit de hoofdstad. Die hun tijd eigenlijk geven om in die streken te werken waar geen medische zorg is. Ja. En wij faciliteren ze door middel van uh, tenten op te, of kampen op te bouwen, van eten te voorzien in de afgelegen gebieden, ze te transporteren naar die gebieden waar, waar, waar eigenlijk geen medische zorg bestaat. Dus ze vliegen ze in naar de projectgebieden. En wij vervoeren ze dan weer wat verder met de met de ja. en, en dan kom je echt in de in de afgelegen gebieden waarin je eigenlijk moet zien dat, dat het verschil met een hoevenkraft of het enige alternatief is vaak lopen. Of een osterkar is een uur. Met de hoevenkraft is dus ongeveer een dag lopen. Ja, en dat is natuurlijk een gigantisch verschil. Vaar jij ook zelf met zo'n hoeveelkracht? Ik heb dat wel gedaan. ja. Op het moment komt het, doordat het allemaal wat gegroeid is, ben ik eigenlijk meer uh, veroordeeld op dit moment uh, tot, het, uh, tot het kantoor in de hoofdstad. En hebben we, hebben we mensen die dat, uh, die dat doen. We zijn ook wel druk bezig om te vinden, om lokale mensen te vinden, zeg maar, echt die uit de streek zelf komen om die op te leiden nu komen de piloten nog meestal of uit de hoofdstad of uit het buitenland. Is dat bij jou trouwens, Peter, dat we die vogeltjes horen? Ja, dat is bij mij. Ik loop buiten, ja. Oh, heerlijk. Dat klinkt echt heel aantrekkelijk... vanuit een dicht studio hier in Hilversum. Even terug naar jou, Hanneke. Kun jij omschrijven hoe het er bij jou uitziet? Hoe leven de mensen daar? Ja, nomadisch. Dus de helft van het Mongoolse volk... Dat, die leven nog steeds uh, als nomaden in uh, van die ronde tenten. Dat verbaast vaak, dat je denkt, hoe kun je het warm krijgen? Maar als je genoeg brandstof hebt, dan krijg je zo'n tent heel lekker warm. Ik heet... Um, oh, sorry. Ik, ik heb hier een Mongoolse persoon naast nou, dus me. Ik schakel er even om. Um, ja, en dus de meeste mensen bijvoorbeeld... van het grondstuk wat we hier hebben, waar we werken, daar staan... Er is een paar van die tenten op en de rest zijn houten huisjes. Ja, mensen komen niet alleen, we hadden van de week een concert hier. Er komen mensen uh, lopend of met de auto. Of, op hun paard komen de normale aangereden en die kijken vanaf de paardenrug het concert aan. Zowel. We staan net, volgende week hebben we een gro groot volksfeest. Uh, ja, daar staan je tussen honderden ruiters en paarden. Dat is geweldig om te zien. Dat ja. is elke... Maar daar heb ik nooit op uitgekeken. Hé, hey, nou vertelde jij dat, dat jij uh, naar de gevangenis gaat dan binnenkort? Ja, morgen. Ja, uh, maar uh, waar worden die mensen dan voor veroordeeld? Niet voor snelheidsovertredingen, want ze, ze wonen in paarden. Of, of wonen in paarden? <laughs> Sorry, is echt, het is echt. Morgens. Ze, le ze leven nog in tenten, ze, ze, ze rijden op paarden. Ja. Wat, wat voor gevangenis ja. is dat dan? Is dat ook van hout of is daar wel een ja. stenen gebouw van gemaakt? Nee, daar zijn stenen gebouwen en er zijn helaas veel gevangenissen hier. De criminaliteit is echt een groot probleem. En in heel veel gevallen zijn het geweldsdelicten. Okay. Zo geweld, dat is echt een enorm probleem hier. Dat ik denk, ik ken te veel mensen die gewoon hier zeggen... Hey, ...mijn broer is vermoord, mijn moeder is vermoord, mijn zus is vermoord. Dus dat uh, echt moord, doodslag of zwachtpartijen. Ook vaak in 80% van de gevallen, waarschijnlijk onder invloed van alcohol... Uh, dus uh, ja, en verder natuurlijk ook uh, diefstal uh, dingen, bijvoorbeeld het stelen van vee. Dat wordt hier heel hoog aangerekend, omdat vee toch als een van de speciale dingen wordt beschouwd hier. Maar ik denk veel mensen die, uh, waarmee wij te maken hebben, die zitten omdat ze met iemand hebben gevochten... ...of ook omdat ze mensen hebben omgebracht. En die krijgen hoge straffen, maar het gaat er ook hard toe in de gevangenis, dus ze komen ja. eruit... Vaak nog harder dan dat ze erin zijn gegaan. En de mensen die wij samen, die bij ons leven en wonen, en ook Christen zijn geworden, die komen zelf uit zo'n soort leven. En die hebben enorm een hart voor deze mensen. Hè, waar je zelfs soms denkt ik wilde van weglopen. Maar juist om te zien van hoe zij zijn geworden, dat helpt mij ook om ja te zien die mensen van hey, hoe ze ook kunnen worden, hè, hoe ze kunnen zijn. Ja. Goed, gaan we eventjes naar, ja. het, naar het nieuws in Madagaskar. Peter, wat speelt er momenteel echt op de volpagina's van de kranten... en op het journaal en op de radio? Dat blijft eigenlijk al een jaar of twee nu de, de, de staatsgreep die gepleegd is. En, en hoe daar een weg uit, uit te komen is... Om, om alle politieke partijen de neuzen één kant op te krijgen... waarvan een deel van de leiders in, uh, in exile, hoe weet dat in het Nederlands... in het buitenland verblijven, omdat ze het land Bannen, niet mogen... Ja. En, en, en dat houdt eigenlijk de gemoederen al bezig vanaf dat de staatsgreep is begonnen. En dat doet het eigenlijk nog steeds een beetje, ja. ja. dat is twee jaar geleden. Wat merk je daar in het dagelijks leven van dan? Is het net zoals in, in, in België hebben ze ook geen regering? Nog steeds niet, al een jaar niet. Maar ik geloof dat de Belgen nog nooit zo gelukkig zijn geweest. Dat er ook steeds meer mensen zeggen, nou dan maar geen regering. <lacht> ze hebben er natuurlijk wel ja, Het dagelijks leven gaat het... Ja... Het dagelijkse leven gaat in principe wel door. Je ziet natuurlijk vooral dat de economische ontwikkeling die wordt gestopt. Omdat ze niet erkend worden, zijn ze uit allerlei uh, hulpprogramma's... waarin ze bijvoorbeeld voor Amerika waren ze lid van het AGOA-programma... waarin ze geen invoerrechten hoeven te betalen over de exportproducten. Nou, op het moment dat, ze, dat de Malagasy truien en vooral de truitjes en de bloesjes, zeg maar 30% meer gingen kosten, ja, kochten ze ze daar niet meer. Dus er zijn veel fabrieken dichtgegaan. Uh, Madagaskar was voor een heel groot deel afhankelijk van buitenlandse donorhulp... op, op, op het gebied van scholing, van medische zorg. Nou, het rapport wat recentelijk is uitgekomen... spreekt ook dat voorheen was de uitgave in de medische zorg... per hoofd van de bevolking was 8 dollar. Dat is al niet zoveel en dat is nu teruggegaan naar 2 dollar. Ja. En er is nog steeds geen einde in zicht in wezen van de, van de crisis op korte termijn. En dus dat blijft, dat blijft eigenlijk maar... Alles een beetje stopzetten en vasthouden. En dat is gewoon zonde voor een land. Dat, dat ze niet in staat zijn met elkaar om tot overeenstemming te komen. Nee, nee. En ik kan me voorstellen dat juist waar jullie werken, namelijk die gebieden die iets verder weg liggen van, van de, de, de van de, van de steden, van de hoofdstad, dat daar mensen het nog harder merken dan. Ja, hoe verder je van de stad afgaat, ik bedoel, het is allemaal, het heeft het allemaal wel een beetje met eigen belang te maken. Hoe verder je van de steden afkomt, hoe minder de, de, het geld. Dus nog bereikt. Ik bedoel, dat gaat via vele stappen. En, en, en ze hebben het allemaal in die tussenliggende stappen dan nodig. Dus uiteindelijk is er niks meer over, vaak. En, en kom je dus toch tot. Ik bedoel, in 2007, voor de crisis al, werd er al gezegd dat Madagaskar nog 2000 medici of artsen nodig had om de gezondheidszorg op peil te brengen. En het aantal is alleen maar afgenomen sinds die tijd. Nee, dus dat schiet ook compleet niet op. Nee, nee, dat is. Uh, en we, dat, we hebben voor vroeger in noodhulp gewerkt en dan kwam je in een land dat het een rommeltje was. En dan kon je, nou ja, dan hielp je opbouwen. Maar nu kwamen we hier in 2005 toen het land in een stijgende lijn zat en je ziet het in tijd van een paar maanden totaal afglijden. En dat is een erg triest gezicht, moet ik zeggen. Ja. En denk je dat het nog verder naar beneden gaat, nog verder gaat afglijden? Ik weet het niet. Economisch zit er wel een, een, een zekere vooruitgang wel weer in. Ik bedoel, de mensen wennen er wel weer aan. En het, de de Malagasy's zijn in tegenstelling tot de Mongoliërs vrij vredelievend. Dus, dus ook een, een, een, een, een staatsgreep hier is, is eigenlijk ongeveer een gemiddelde studentenopstand in Nairobi. En, uh, dus op dat gebied is, de, is het niet dat het heel erg gevaarlijk is geweest. Dus bedrijven komen ook wel weer terug als het allemaal wel weer een beetje rustiger wordt. En, dus op dat gebied neemt het wel op. Ik denk dat de grootste, de grootste klap die het nu nog steeds krijgt, is dat de internationale donorwereld nog steeds zegt: van nee, het is een niet erkende regering, dus wij verlenen geen steun. Nee. Waar voor een deel wel begrip voor op te brengen is. Ik bedoel, je kan zijn staatsgreep natuurlijk niet stimuleren, maar uiteindelijk treft dit bevolkingsgroepen die er niks mee te maken hebben, die er geen deel aan hebben genomen. En, en daar komt het eigenlijk het hardste aan. Ja, ja uiteindelijk zijn de, de zwaksten dan weer het slachtoffer. Ja. ja. Hanneke, dat je je iets... Hanneke, nu hoef je niet uh, uh, tot uh, in de details te gaan vertellen hoe het uh, allemaal in uh, Mongolië is, maar um, is het daar rustig? Is het een, een, een land dat rustig geregeerd wordt, of merk je daar ook wel eens iets van opstanden of ontevredenheid? Ja, ja het is nu uh, op een gegeven moment. Deze binnenkort vinden we weer uh, de verkiezingen plaats en dan word je ook thuis gebeld door van die pollingen, uh, een beetje van uh, vragen. En ik dacht, nou ja, dit jaar loopt rustig. Twee jaar geleden ging dat met echt veel opstanden en echt tot waarbij zelfs ook doden vielen gepaard. Maar uh, ditmaal lijkt het uh, tamelijk rustig. Maar je merkt het gewoon dat mensen weinig vertrouwen. Als je met mensen spreekt, dan denken ze... Nou ja, weet je wel, daar is niet zoveel betrokkenheid ook onder veel mensen. Want die volgen een beetje. Er komen ook partijen in die zin van... Nou, wij komen bij jullie in de buurt, bouwen wij een douchehuis... En oké, okay, stem op ons. En dat mensen bijna gekocht worden. Ja. De vorige, vorige maand was het zo van... Nou, iedereen die op ons stemt, die krijgt duizend uh, euro, bijvoorbeeld. En die ander zegt... ja. En dan denk je, hoe kunnen ze dat waarmaken? En die anderen zeggen, nee, bij ons krijg je anderhalf duizend En mensen hebben zo gestemd. En sommige mensen hebben daarna maanden op het plein in de hoofdstad gedemonstreerd... omdat ze hun geld niet kregen. Ik denk, ja, het is natuurlijk ook heel naïef om te denken dat je dat echt gaat krijgen. Ja, maar, ja. maar je merkt dus wat ik zie bij mensen die een beetje verder kijken... dat een soort cynisme ook vaak van... nou ja, weet je wel, het is toch veel ons kent ons en... Uh, uh, dus niet echt veel vertrouwen in, in integriteit van Leiden. Maar uh, nou ja, het is wel een stuk rustiger dan het geweest is. Ja. Wat verwacht jij? Blijft dit toestand ook zo? Of kan er ook weer opeens uh, uh, iets gaan ontstaan? Iets van onrust? Ik, ik ben benieuwd. Van als, na, als die uh, verkiezingen voorbij zijn... zou het kunnen zijn dat dingen weer ineens oplaaien, maar ik weet het niet. Ik, heb geen... ik ben net ook vier weken weg geweest, dus ik heb de afgelopen vier weken helemaal niks gevolgd. Dat was inderdaad, in die zin weet ik niet wat deze maand hier gespeeld heeft. Maar wat mensen meestal meer bezighoudt, zijn gewoon dingen die met economie te maken hebben. En gewoon alles wat dicht bij de eigen huishoudding en portemonnee. Blijft. Weet je wel, we hadden voordat ik wegging, was er een crisis met uh, diesel. Dus benzine-diesel was ineens niet meer verkrijgbaar. Dus mensen konden, we konden ineens niet meer tanken. En er was ergens een knoop in de leiding met Rusland. Maar er werden ook allerlei verdachtmakingen geuit: van ja, er zijn een paar mensen die rijk mee worden en gewoon op de leiding zitten. Ja, dat houdt dan mensen heel veel bezig. Dus ik merk. Over het algemeen dat mensen vooral datgene bezighoudt... wat veel met hun eigen, nou ja, direct met hun eigen praktische... alledaagse leven te doen heeft. Ja. Praten mensen veel over de politiek bij jou daar in de Mongolië op straat ja, tegen, nee, tegen maar, jou? Nee. Of zijn het vooral mensen die echt alleen over de dingen praten... die ze zelf meemaken? Precies. Misschien heeft het ook te maken dat wij natuurlijk onder... ook armere mensen werken en daarmee... Een, een andere soort van ontwikkeling. Dus minder geschoold, minder met dat soort dingen bezig. Dus uh, dat bepaalt ook natuurlijk hun hele visie, dat ze meer op de eigen dag, en dat je merkt, uh, zelf maar zo, het is ook een beetje algemeen dat het land nogal in zich gekeerd is, en dat was voor mij ook een reden dat ik weinig uh, naar het nieuws kijk, enorm ellenlange verhalen over dit bedrijf, dat bedrijf, nou ja, de interne zaken, en als je meer internationaal nieuws wil zien... dan moet je bijna echt een buitenlandse zender zoeken. Dat begint wel wat te veranderen. Ook met die aardbeving in Japan was de eerste keer... dat ik echt merkte bij mensen een betrokkenheid van... omdat dat ook dichterbij was voor hen. Hè? Ja. Toch in Azië. Mensen die kennen misschien familie en die daar werkt. Of de, de, gewoon daar zaken doen. Maar uh, over het algemeen is het tamelijk denk ik, op, in zichzelf gekeerd. En dan zeker als je op het land bent van en de nomaden... die zijn meer bezig met ja, hun eigen vee en dat soort dingen. Ja. En, en terecht ook dan, denk ik, hè? Als je toch ja, al, al... het is begrijpelijk. Ja. Als je toch al moeite hebt om rond te komen en in leven te blijven... dan kun je ja. wel bezig gaan houden met buitenlandse politiek... maar het is toch veel belangrijker dat je jezelf in leven houdt. Ja, toch de mensen die ik dicht om me heen heb, die bemoedig ik echt, zeg, kijk, één keer in de week ook naar buitenland, dat je gewoon weet wat er gaande is ook in ja. de wereld om je ja. heen. Dus, uh, maar er zijn ook mensen die natuurlijk heel anders hierin staan, maar dat zijn meestal de mensen die ook weinig uh, minder op de hulp van onze projecten aangewezen zijn. Ja. <laughs> dus en toch wat hogere ja, klassen. er minder mee te maken. Ja, maar als ik die mensen spreek, dan merk ik dus soms toch wel veel cynisme ook. Dat er weinig vertrouwen is. Ze hebben veel over de afgelopen jaren over corruptie gesproken en daartegen. Maar als je dan mensen hoort, denk je van... Uh, ja, ik weet niet in hoeverre dat uh, echt geslaagd is. Van, uh, van dat diepe vertrouwen van... ja. Deze man of vrouw gaat ons land werkelijk vooruit helpen... dat vind ik weinig, eerlijk gezegd. Veel ja. we... de mensen denken vooral van uh, gewoon voor jezelf kijken. Ja. Gaan we tot slot uh, nog eventjes terug naar Madagaskar. Uh, Peter, uh, wat staat er voor jou de komende weken op de agenda? Uh, de komende weken gaan we vooral bezighouden... eerst met uh, de, de noodhulp die we gaan verlenen vanaf deze... Deze winter. Het is, uh, Madagaskar wordt jaarlijks getroffen door een aantal cyclonen. En, en uh, we hopen daar een grotere rol in te spelen met een, uh, met een kleine hoevenkracht die we hebben. En ook een nieuwe. En die kunnen we met een helikopter vervoeren. Dan kunnen we dus, dus noodhulp gaan bieden in die gebieden die, uh, die overstroomd zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk hetgene waar ik me het merendeel uh, deze week. Mee bezig aan het houden. Zijn. Ja, nu, nu zei je van die, die hoevenkracht die we hadden, die zijn vijf, of die we nog steeds hebben, zijn 15 jaar oud. Ja. Dat, klinkt, dat, dat klinkt heel oud, maar hoe lang, hoe lang kan een hoevenkracht eigenlijk mee? Ja, dat hangt er vanaf hoe je ermee omgaat en waar je hem gebruikt. Uh, ik bedoel, kijk, ze zijn in principe zijn ze nog, ze werken goed en het is helemaal niet dat ze, dat ze direct kapot gaan, maar je gaat gewoon problemen krijgen met, met, met vele dingen die, die, die te veel versleten zijn, en het is ook een stukje, de technologie is, is erg vooruit gegaan, dus een, een hoeveelheid van dezelfde grootte die werkt, die werkt nog naar de helft, de motoren zijn een stuk zuiniger geworden, daar zijn best wel wat uh, best wel wat verschillen in, uh, waardoor uh, een nieuwe hoeveelkracht gewoon heel veel voordelen ja. heeft, waar je, mee, uh, waar je veel meer mee kan, uh, kan bereiken, ja. en veel meer mee kan doen. Ja. Hoorden we nou op rond dat je geroepen werd? Nee hoor, nee. <laughs> nee, dat is uh, mijn oudste uh, Niet wat je helpt. Oh, oké. Okay. Maar... Denk al, zometeen moet je gewoon terug naar binnen rennen, omdat je inderdaad geroepen wordt. Gaan we nog eventjes... Nee hoor, nee hoor, nee hoor, nee hoor. Dat, uh, dat wordt wel uh, voorzonnig gedragen hier. Oh, heel goed. Nou, je, je bent uh, zo ben je weer binnen hoor. Ga nog even naar Hanneke tot slot. Hanneke, was het over voor jou op de agenda? Nou ja, zoals gezegd, morgen dat uh, feest. Ik heb net met een uh, meisje een cake gebakken voor haar vriendinnen en vriendjes. Die, we hebben een kinderhuis ook in de stad, voor, waar kinderen van de straat zijn opgenomen. En nu komen... Uh, die kind, acht van die kinderen met twee leiding, die komen hierheen om morgen ook op te treden in de gevangenis. Want je merkt vaak dat wat zij hebben meegemaakt of wat zij zingen, ook die mensen erg uh, raakt. En uh, dus we zijn daarmee. Er wordt een groot feest en we moeten muziek enzovoort uh, voorbereiden. Uh, daarna, ik moet deze week ook praktische dingen van, uh, van boekhouding en we zijn met bouwen bezig van garages en uh, we hebben greenhouses gebouwd, weet je wel, daar nog een beetje kijken. En dan gaan we, nou volgende week is het boxfeest en we bereiden ja. ook een reisje voor met mensen die wij in ons trainingsprogramma hebben opgenomen om naar een uh, dorp te gaan waar... Een van onze leiders, vroeger toen hij nog vol uh, alcohol zat en echt de, de idiote gek van het dorp echt was, waar iedereen bang voor was. En die hebben gehoord dat hij christen is geworden en totaal veranderd. En nu wil het hele dorp van hem horen. En we gaan daar als team heen. Ze zeggen, ze hebben al voor ons van die nomadententen tenten ingericht. En we kunnen niet wachten tot wij daar zijn. Nee. Dus we, zijn een, uh, we gaan daar met veertien mensen waarschijnlijk uh, heen. Ik kan me voorstellen dat het... Met... het dorp ik kan me voorstellen dat het momenteel... Ik ga... Nog een keer. Het is wat lastig de vertraging op de lijn, maar we proberen het gewoon nog een keer. Ik kan me voorstellen dat het op dit moment wel prettig is om in zo'n tent te slapen. Zeker uh, vergeleken met als het inderdaad 30 graden kouder is. Ja, in de zomer vind ik dat oké, okay. in de winter uh, wat minder. Wel eens gedaan maar Ik heb ook? een mooie een flat hoor. Okay. Ja, ik heb dat wel gedaan. En ze stoken het dan bloedheet, wordt het. En dan weer ijskoud, dus je moet tussendoor s nachts steeds nieuw hout op het vuur doen. Dus het, het gaat gewoon van heet naar koud. Maar uh, denk ja, als je het niet erg vindt om tussendoor s nachts op te staan, dan is het wel te doen. Ja, maar maar alleen ik moet dan. zeggen dat ik erg blij ben met een flat, met een uh, toilet en uh, stromend water enzovoort. Dat maakt het leven gewoon een stuk gemakkelijker. Dat geloof ik. Peter, um, uh, uh, tot slot. Vandaag, de, deze dag, de agenda. Wat ik ga doen deze dag. Deze dag ga ik me, ben ik me aan het voorbereiden. En uh, we hebben nog een team wat weggaat morgen. Dus, die, uh, dus daar zit nog wat voorbereiding aan. De dagelijkse zaken gewoon van... Uh, het runnen van de garage en, uh, en verder is het, uh, is het voorbereiding voor het komende seizoen. Oké, okay. Nou, dan wens ik jullie alle twee heel veel uh, succes vandaag. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Oké, okay, ja, bedankt. Dankjewel. En, dag, en uh, graag, dag, graag tot een ja, ja, graag tot de volgende ah, okay, keer. Oké, dag. Dag, dat waren Peter van Buren in Madagaskar en Hanneke van Dam. Uh, uh, nee, op Madagaskar hebben we geleerd. En Hanneke van Dam uit Mongolië. Dit was uh, Deze De Nacht op 1. Deze 5 juli 2011. Zometeen het Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En vanaf deze plek wens ik u een hele fijne dag.